Wat een like lekker begin van nieuw aflevering van Zodfurt op Zaterdag je hier Je de Jillian Zellar, en Joni. Inderdaad het begin van Zandvoort op zaterdag over en een hele middag. En we zijn nu weer vanuit de studio Tomweg 10A. En wie zijn wij nou tegenover mij? Zit Albert-Jan. Goedemiddag, Albert-Jan. Uh, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Ja, goedemiddag Rob. We zijn er weer op Hallo. zaterdag. Hallo, ja weer... zeker. Ja, we, we gaan uh, vandaag weer drie uur live radio maken. En voor de mensen op maandagmorgen een goed bericht. Want op maandagmorgen worden we weer herhaald. Hè? Dan zeggen bekeken. we goedemorgen Zandvoort. Ja, dan zeggen we goedemorgen Zandvoort. Goed. Drie uur lang vanaf de Tolweg 10a. Drie uur lang Zandvoort op zaterdag live. Wat gaan we doen? Uiteraard de evenementenagenda rond de klok van half vier. Want het seizoen ja, het begint weer. Dus ook de, het aantal evenementen neemt weer toe in Zandvoort. Om half drie hebben we natuurlijk het enige echte Zandvoortse weerbericht. En om half vijf het dier van de week. Hadden we de afgelopen twee weken Macy in de aanbieding. Macy zit trouwens nog steeds in het dierentuin, Dus daar kunt, kunt u nog steeds voor naar het dierenthuis toe gaan. Deze week hebben we Pebbles in de aanbieding. En het gedicht van de dag, ja, het wordt of een heel serieus cynisch gedicht... of het wordt gewoon een lekkere, eenvoudig slijmgedicht. Heb maar, je die, die enige gevonden, of Ja, niet? ik heb die ene ja, gevonden. Ja, dat dacht ik al. Dat ik nog een beetje vroeg. Maar goed, eh, welk het wordt? Uh, u hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf... tijdens het gedicht van de dag. Er wordt vandaag ook weer gevoetbald. En wel door SV Zandvoort uh, tegen VVC. De wedstrijd begint om drie uur. En om tien over drie gaan we voor de eerste keer live schakelen... met onze verslaggever Joop van Es. Tien over drie... SV Zandvoort, VVC1 live verslag. Uiteraard kwart over vier. We pit report, want de twee weken de, de trainingen in Barcelona zitten erop en we gaan ons opmaken voor over twee weken voor de eerste Grand Prix van dit jaar.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 Ja, en op een, een of andere manier zit er in deze plaat... een heel bekend melodietje. Weet alleen niet even welke. Jij, Albert-Jan, heb je enig idee? Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Oh, nou, in ieder geval mag... hoorde je de nieuwe singer van Rudimental. Dat was These Days. Zo dadelijk uh, gaan we het zoveel nieuws in het kortsmietje doornemen. Maar eerst deze van Jazz. Je een single van alweer heel veel jaren geleden. Dat was Yes and the Plastic Population. Inmiddels bijna kwart over twee. Dat betekent tijd voor het Zandvoorts nieuws in het kort. Heb je al wat berichten over de, de politiek bijvoorbeeld? Want die zijn al lekker in het dorp aanwezig, uh, Albert-Jan. Ja, zulke uh, zulke uh, items kan je nooit in het kort doen, hè? Nee, eigenlijk niet. Dus ik, ik heb hem wel klaar liggen, maar ik kom er, kom er straks weer even op terug. Allereerst even uh, wat kort Zandvoorts nieuws. Nog een paar weken en dan is het lente. De cliënten van Nieuw Unicum zijn hard aan het werk... om in hun gezellige winkeltje het hoekje en het winkeltje. Ze maken sfeervolle paasartikelen... en nodigen nu uit op 12 maart van half 7 tot half 9... Uh, om het resultaat te bewonderen en natuurlijk te kopen. Ook Bienvenue is geopend en daar kunt u heerlijk iets nuttiger na de aankoop. De drie Nieuw Unicum bedrijfjes zijn te vinden aan het winkelplein in Nieuw-Noord. Hoe ludiek een zogenaamd regenboogzebrapad regenboog ook mag zijn... er kleven toch een paar haken en ogen aan. Zo staat te lezen in het ANWB-tijdschrift De Kampioen. Bij de Pride at the Beach vorig jaar werd bovenaan in de Kerkstraat... de oversteekplaats beschilderd in regenboogkleuren. Dit om de aandacht te vragen voor het LHBT-gemeenschap. Bij deze be, uh, beschilderde overgangsplaats moet je volgens de ANWB-info goed op je tellen passen, omdat de wettelijke regels niet hetzelfde zijn als een officieel zebrapad met zwart-witte strepen. Dus kan de gay-braid pad uh, voor gevaarlijke situaties zorgen. Bij oversteken, goed opletten is het advies. En tot slot, de week van de zorg en welzijn vindt dit jaar plaats van 12 tot en met 17 maart. Honderden zorg- en welzijnsinstellingen openen tijdens deze week hun deuren. Op www.info.zorg.nl www staat een overzicht van alle activiteiten van deze locaties. Maandag 12 maart rijdt er een speciale bus langs middelbare scholen in heel Nederland. Ook het Wim-Gertenbach-college krijgt bezoek. Ambassadeur Tim Haars, enkele zorgprofessionals en een redactielid van YouTube.nl rijden mee om de jongeren kennis te laten maken met zorg en welzijn. Dat dus aanstaande maandag. Het zoveel nieuws ook na te lezen op onze ZFM-app. Dan, dit is echt een uh, gouden oude, he? We gingen terug naar de jaren 70, 1978, uh, om precies te zijn. Met uh, deze single van Chic en Le Freak. En weet je hoeveel exemplaren van deze single zijn verkocht? Heel veel. Ja, 7 miljoen. <laughs> 7 miljoen singletjes inderdaad, van Le Freak. Klassieker van Chic en Le Freak Draaiden we deze van Dispels? Dat was On My Mind. Ja, On My Mind is uh, 21 maart aanstaande, want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Niet alleen dat, trouwens, ook het referendum is dan. Dus je krijgt twee stembiljetten en eentje moet je niet weggooien, Albert Jan. <lacht> dat, dat is niet de bedoeling. Dat is voor het uh, referendum en die andere is dan weer voor. Uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen. En mocht je niet weten waarop je gaat stemmen, dan heb jij de oplossing. Ja, maar allereerst, er was al een soort mini-oplossing op de app en in de Zandvoortse courant. Door het beantwoorden van drie vragen om, om je richting te bepalen. Maar nu is er een, een uitgebreidere versie op de markt, om het zo maar eens te zeggen. En wel de stemwijzer voor Zandvoort. Onlangs is een stemwijzer voor de gemeente Zandvoort online gezet. Aan de hand van de reacties van de Zandvoort deelnemende politieke partijen op 90 voorgelegde stellingen... zijn 33 vragen geformuleerd die u kunt helpen om uw keuze op 21 maart te maken, mocht u die nog niet hebben gemaakt. De website is vooral een hulp voor mensen die de komende gemeenteraadsverkiezingen willen gaan stemmen. Niet iedere kiezer leest alle verkiezingsprogramma's van de politieke partijen... en zal vaak zijn stemgedrag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen herhalen. Ook bepaalt het stemgedrag van de Tweede Kamerverkiezingen een grote rol... terwijl het eigenlijk over een veel verschillende lokale zaken gaat. Daar komt tevens bij dat het lezen van verkiezingsprogramma's vaak saaie kost is. Het is nu eenmaal geen roman. Het feit dat we in Zandvoort bij de komende verkiezingen meer, de, meer deelnemende partijen hebben dan ooit. Elf stuks, om te weten. En er zijn dus veel meer gegevens opgenomen. En dat werkt het terugkerende stemgedrag van vorige verkiezingen in de hand. Een familietraditie ten slotte ligt ook vaak aan ten grondslag. U zou dus door middel van de uitslag van de, het beantwoorden van 33 vragen... uw keuze kunnen bepalen. De stemwijzer is te vinden op www.stemadvies-zandvoort.nl www.stemadvies-zandvoort.nl en is uiteraard nog tot 21 maart aanstaande beschikbaar. Oké, okay, nou dan weet je weer op wie je moet gaan stemmen. Dan heb jij hem al ingevuld of niet? Nee, jij wel, hè? Ja, ik wel. Ik kwam op een uh, bepaalde partij uit. Ja. ja, en die had je niet verwacht. Nee, nee. eigenlijk niet. <laughs> eigenlijk had ik die niet zien aankomen. Nee, maar goed. Dus je kan op uh, stemwijzerzandvoort.nl stemwijzer zandvoortsnl Kan je kijken op welke partij jij uit gaat komen voor de aankomende verkiezingen. Hier is hij, welen. Jawel, Outlaw in een...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 Rock and roll The wall. that's when you gotta learn to stand up tall.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 Ah, met deze single van welen moet het in Lissabon allemaal gaan gebeuren hè, voor Nederland. Ja, we zijn een van de favorieten trouwens. Is uh, gisteren bekend geworden ja. met uh, deze single? Ik het Bijna leuk. elk land heeft inmiddels uh, zijn hit bekend gemaakt. Het plaatje waar ze mee het Zoomfestival uh, gaan doen. En Nederland staat zo'n beetje bovenaan met inderdaad Outlaw In. Via Weerbericht. Ben je klaar voor het weerbericht voor de komende dagen? Het is op deze zaterdag over het algemeen bewolkt en vanochtend vielen nog wat lichte regen en motregen. Vanmiddag is het over het algemeen droog en met soms wat zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of 14 à 15. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt maar droog. De wind draait naar het zuidoost en de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en zijn er perioden met wat buien geregen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuiden... en de temperatuur stijgt morgen naar een graad of 11 tot en met 13. En maandag starten we met geregeld zon... maar in de middag komt het tot enkele buien. De zuidenwind wordt noordwest... en de temperatuur stijgt naar 10 tot 11 graden. De rest van de week lijkt het dinsdag en woensdag droog te blijven... met geregeld zon. Maar donderdag neemt de kans op de regen weer toe... En de temperatuur stijgt naar waren tussen de 8 à 11 graden. Aldus Rico Schreuder. En normaal is het ook een uh, graadje of 8, 11? Ja, gemiddeld. Beetje Top. gemiddeld. Ja, beetje gemiddeld. Oké, okay, nou het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. voor. En hier is Havana. Hey. Zo'n soort muziek moet je eigenlijk al op het terrasje zitten, op het strand hè, Lekker cocktailtje erbij, wat wil je nog meer? <laughs> Ik zat er al. En dan, je zat er al een <laughs> ja. klein beetje Ik zag het je. Camilla Cabello hoorde je in Havana. En hier is Gers Pardoel en zo bijzonder.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 En als je deze muziek hoort van Gerspadul, dan wil je gewoon meezingen. Heel gewoon. Ja. Ik heb lekker de microfoon dichtgehouden, dus daar hadden jullie geen last van verder. Dat schuilt weer. Je. je hoort hem inderdaad met de single Zo Bijzonder. Nou, er zijn uitkomsten bekend van een raadsonderzoek, Albert-Jan, als ik dat goed heb. Klopt. Want en, op, en het gevolg daarvan is dat op vrijdag 16 maart om 4 uur... vindt de presentatie van het onderzoek naar de Watertoren en het Watertorenplein plaats. Dat heeft de voorzitter van de begeleidingscommissie, Jerry Kramer, bekendgemaakt. De raad besloot in 2017 het raadsonderzoek te houden... omdat het eerdere onderzoek van de burgemeester naar de e-mails van wethouder Demmers... over het project Watertorenplein niet alle gewenste antwoorden gaf. Zolang het raadsonderzoek loopt, ligt het project... Tot om tot herinrichting van het Watertorenplein te komen stil... Het raadsonderzoek verloopt voorspoedig, dat meldde Kramer onlangs aan de gemeenteraad. En wel zo voorspoedig dat op vrijdag 16 maart om 4 uur de resultaten zullen worden gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de stichting Decentraal Bestuur. Op 24 januari is het extra externe onderzoek gestart wat zich momenteel richt op dossiers, schriftelijke stukken en terug te luisteren vergaderingen. Vanaf 13 februari zijn ook interviews gehouden met betrokkenen. Het houden van openbare verhoren was overwogen... maar is wegens de bereidheid van de betrokkenen om deel te nemen aan een interview niet noodzakelijk gebleken. Tevens zijn openbare verhoren omvangrijke processen... waardoor het streven om het rapport nog voor de wisseling van de raad af te ronden praktisch onhaalbaar zou zijn geweest. Dus nogmaals 16 maart, 4 uur s middags... De presentatie van het onderzoek naar de watertoren en het watertorenplein. Dus aankomende vrijdag dan weten wij meer inderdaad over de ontwikkelingen op het Watertorenplein. En hier is Tom Jones en Delilah. I of love on her blind. She deceived me, I watched and went out of my mind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 Deze gouden muziek hoor van Tom Jans moet ik meteen weer aan Joop van Nes denken. Ja, die had voorheen een uh, gouden oude programma bij uh, CFM. Met heel veel gouden oude platen die uh, toen langskwamen bij hem. En normaal gesproken hebben we met voetbal natuurlijk. Zo even naar half drie, want dan begint de wedstrijd. Maar vandaag is de wedstrijd eventjes iets later, de start daarvan. Vanmiddag om drie uur tegen VVC. En dan hebben Joop van Nes zo rond tien over drie in de uitzending.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 Hoorde je het ook, Albert-Jan, dat er even wat weggepiezen ja, ja, laat. Ja. Ik denk, wat hoor ik jou, joh. En Piep, daar was hij inderdaad. Mars en Anne-Marie, je. En de nieuwe single, die we juist voor je draaiden, heet Friends. Ja, er zijn vier evenementen die dit jaar extra aandacht gaan krijgen hier in Zonvoort. We noemen het de zogenaamde pop-up-evenementen. Het pop-up-team heeft onlangs tijdens een goed bezochte informatieavond... niet een tip, maar de gehele sluier opgelicht. Dit seizoen krijgt Zandvoort vier pop up evenementen waar iedereen aan deel kan nemen. Zowel aan organisatorische kant als aan deelnemende kant. Gevraagd wordt aan ondernemers, organisaties en particulieren... om zich beschikbaar te stellen voor organiseren en het participeren erin. Evenementen horen echt bij Zandvoort. Het zit in ons DNA. Het pop-up-evenementen, de pop-up-evenementen... moeten een extra impuls geven aan Zandvoort en haar ondernemers... en een link maken naar bijvoorbeeld het circuit vice versa... We moeten ons dan flexibel opstellen, maar dan wel tijdelijk. Het is een grote kans voor, ons lokale, voor onze lokale ondernemers... en voor het stimuleren van de inwoners. Aldus Lana Lemmens, directeur van Zandvoort Marketing. Vorig jaar werd een voorzichtige poging gedaan... om tot een aansprekende pop-up-evenement te komen. Dat gebeurde vorig jaar rondom het British Race Festival op Cyclies Zandvoort. Het werd een meer dan geslaagd weekend voor Zandvoorters. Ook nu weer is het Britse racefestival aanleiding voor het pub-up team... om het opnieuw te initiëren bij de Zandvoorters. Alleen krijgt het er nu een drietal broertjes en of zusjes bij. Het tweede evenement zal vanaf 2 mei tot en met 1 juli... Couturier en kunstenaar Mart Visser de nodige extra aandacht krijgen. Het derde pop-up evenement moet tijdens de drie dagen van de Gay Pride georganiseerd worden. Van 30 juli tot en met 1 augustus moet Zandvoort Bol staan... ...van de evenementen gelinkt aan deze grootste happening. Als laatste stelt het pop-up team voor om van de maand oktober, wild maand... ...een hele maand met allerlei pop-up evenementen te maken... ...onder het motto Zandvoort Goes Wild. Om alles in goede banen te leiden worden er werkgroepen in het leven geroepen... ...die zich met specifieke onderdelen bezig zullen houden. Gedacht wordt aan werkgroepen voor cultuur en kunst, culinair, retail en horeca... ...sport en tot slot een werkgroep speciaal voor de kinderen... Mocht u zich geroepen voelen om hierin te participeren... dan wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met het pop-up-team... via pop up zandvoortnl pop-up-apenstaatje-zandvoort.nl. Meer informatie over de pop-up-evenementen kunt u uiteraard vinden... op www.visitzandvoort.nl. www.visitzandvoort.nl. Of kijk het naar op onze ZFM-app. Ook daar staat het een en ander over pop-up uiteraard vermeld. En hier is een plaat uit de jaren 80, lekker om weer terug te horen, deze van Steve Winwood. De lang hebben we hem in Amsterdam. Ja, de coolste baan van Nederland. En uh, ja, ik zag van de week een reportage inderdaad... in verband met het WK Allround, wat er dit weekend uh, verreden wordt. En er was een wak, uh, was, was op het ijs, een wak. <laughs> Tijdens het WK Allround, ja, dat krijg je, Als je buiten schaatst, dan, uh, dan kan er uh, wakvorming zijn. Met uh, wat regen ook trouwens, gisteravond. Ja, Komt flink uh, naar beneden zeilen daar. Dat is al back to basics, dan. Ja, hè? echt, hè. Goed. Maar de liggers zijn gelegd. Ja, ja van dat, de, de Natuurbrug. Het heeft een weekje geduurd, maar ze zijn gelegd. Want de, nou, de liggers van de Duinpoort zijn gelegd. Door de bouw van een Natuurbrug in de Duinen bij Zandvoort. reden er deze week geen treinen tussen Zandvoort en Haarlem en vice versa. De liggers voor de overkapping van Ecoduct Duinpoort werden namelijk gelegd. Afgelopen zondagavond zijn de werkzaamheden van start gegaan. Reizigers moesten het gebruik maken van bussen. Ook het verkeer op de zeeweg had met name op maandag hinder ondervonden van de werkzaamheden. De hele dag werden de lange, zware, betonnen liggers voor de nieuwe natuurbrug aangevoerd. Nu de liggers geplaatst zijn, zullen de grondbeplanting en hekken worden aangebracht. Uiteindelijk moet de brug in de zomer van dit jaar gereed zijn... waardoor er een aaneengeschakeld natuurgebied van circa 700 hectares zal ontstaan. Eerder werden al twee natuurbruggen aangelegd in het duingebied... namelijk Zeepoort over de Zeeweg en Zandpoort over de Zandvoortse Laan. Door de verbindingen ontstaat er een natuurgebied van meer dan 7000 hectare... waar dieren volop de ruimte zullen krijgen. Het is de bedoeling dat het ecoduct Zandpoort over de Zandvoortse Laan bij Bentveld... dan ook voor herten wordt opengesteld. Oké, okay, dan is dat duidelijk. Maar daar moesten eerst nog wat hoge hekken voor geplaatst worden, volgens mij. Klopt. Dus, Ik... uh, maar goed, in ieder geval... Het, het, het, het is bijna zo ver. Want het, uh, ja, de, de, de Zandvoortse Laan en die andere... De, de, blijft toch wel een beetje risicovol. Zeker s'nachts. Zo is het. Dus. Dus nou gelukkig, hij is bijna klaar hè? van de zomer. Dan hebben we hem.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 I'm wow. so Op ZFM, FM, de zin van Kelvin Harris. Dat was inderdaad de uh, Slides. Alweer uh, een van de het ene laatste plaatje, om het zo te zeggen. Van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Na het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang met uiteraard zo dadelijk het voetbal. Om tien over drie met jou Fresh.